Cheers. Een klein gedeelte van de bioscoop top 10 al gaan doen voor je. Het is net een tweede uur van jou, zaterdagmiddag. Rigby One Song is dit. Ik vind toch wel benieuwd wie daarna nou op nummer 1 staat. Dus ik kan de eerste 5 doen. Dat is Alice in Wonderland op nummer 10. Avontuur uit Amerika film is dat. Een avonturenfilm uit Amerika moet ik wel goed om zeggen, natuurlijk. How to Train Your Dragon, een animatiefilm uit Amerika, op nummer 9. Iron Man 2 op nummer 8. The Ghost Rider op nummer 7. A Nightmare on Elm Street op nummer 6. Ja, een Date Night op nummer 5. Ja, dan gaan we wel weer verder naar 4, 3, 2 en 1. Maar daar ga ik allemaal nog niet verklappen. Maar ik zie wel dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Daar ben ik wel blij mee.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 Evan and I'll call. Evan and I'll call. Evan and I'll was dat het, het beste uit 2009. Wat ik als eerste hoorde van deze sessie van drie nummers: Mando, Jiao, Dance with somebody. En dan vind ik het de nieuwe zomerrit van 2010. Stromeo en dan was ik hier met alle, allerlei andere dingen bezig. Dus was het was er twee stil, maar dit is pink. Zo so wat. Bioscopen top 10 gaan we mee verder. Ontvaren op nummer 5 gebleven. Op nummer 4 Street Dance. Een 3D-film is uit, uit het Verenigd Koninkrijk. De Gelukkige Huisvrouw Komedie uit Nederland op nummer 3. Vorige week nog op nummer 1. Nu op nummer 2 Robin Hood. De actiefilm uit Amerika. En wie staat er dan op nummer 1? Nou, je kon het al een beetje op tv zien. Er was al veel over te praten. Prince of Persia, The Sense of Time. Nou, wil je weten welke er in de bioscoop hier in Zandvoort zijn? Luister dan tussen 2 en 5 naar Zandvoort op zaterdag. Zal Albert Jan dat met jou gaan doornemen? Ik krijg ik weer uh, in de redactie, Isiseldruk even, even voor een me, nieuw bericht voor mijn me neus geduwd. Schoolkinderen zijn een stuk minder fit dan 30 jaar geleden. Dat concludeert onderzoekster Dorin Collard van het Amsterdamse VU Medisch Centrum. In haar proefschrift dat ze morgen gaat verdedigen. Collard liet 2000 kinderen uit groep 7 en 8 dezelfde fitheidstest doen, die ook in 1980 werd afgenomen. Daaruit bleek dat de jeugd van tegenwoordig flink lager scoort op kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie dan vroeger. Zelfs als de toename van het aantal kinderen met overgewicht niet wordt meegerekend, blijft het verschil bestaan. De oorzaak van het verlies aan fitheid viel niet onder het onderzoek. Vind ik nou wel jammer, dat had ik wel willen weten. 68 plakken spek in een beker, waar gaat dat nou weer over? Even kijken hoor. Een milkshake die maar liefst 2000 calorieën bevat... ...en het equivalent is van 68 plakken spek... ...wordt het meest afschuwelijke drankje van de Verenigde Staten genoemd. TV-koop Jamie Oliver was sprakeloos toen hij een man het drankje zag drinken. Er zijn geen woorden voor, twitterde hij. Laat ons beginnen met het recept van het drankje genaamd Cold Stone PB&C. Chocolade, is, melk en pindakaas. Daarmee bevat de milkshake maar liefst 2010 calorieën, 131 gram vet, waarvan 68 gram verzadigd vet en 153 gram suiker. Nou, Cold PB&C prijkt helemaal bovenaan de lijst van 20 slechtste drankjes in Amerika en klopt daarmee het McDonald's Chocolade Milkshake Triple Thick. Gezondheidsexpert raden aan om niet meer dan 20 gram verzadigd vet per dag op te nemen. Maar wie een bekertje Cold Stone PB&C drinkt, heeft al drie keer zoveel op. Whitney Houston, I'm Every Woman. Nou, als je zo'n dame wil zijn, moet je niet die drankjes gaan drinken, want dan ben je een whole lot of woman. Dan moet je een beetje denken aan Mika met Big Girls. Nou ja, dat kunnen we ook nog wel gaan draaien, denk ik. Jackson is deze uitvoering van, van Me and Mrs. Jones. Nou, ik kent hem in honderdduizend verschillende soorten. Zo heb Amy Winehouse ook een versie ervan gemaakt. Even kijken of ik dat snel erbij kan pakken, want het is wel een hele grappige overigens die Amy Winehouse heeft gedaan, want je kennen allemaal Amy Winehouse als met I don't Want to go to rehab en zo. Nou, dat heb er wel een beetje mee te maken als je hem hoort. Even kijken. Deze. Zo. Zo. Wat kind of fuckery is this? You made me miss the slick wrecking. Nou ja, dat is in ieder geval een vers van Amy Winehouse. Ik vind hem helemaal. See you. Nee. Want vandaag zijn we de dag met een flinke zonnige periode begonnen. Maar geleidelijk neemt de bewolking toe. En aan het eind van de middag gaat het in onze regio. Ja, let op, regenen. Uh, de wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal van 18 à, 20, uh, 18 à 19 graden. Nou, vanavond de komende nacht is het bewolkt. Er valt er geruime tijd regen. Ik kan met gemak een millimeter of 10 gaan vallen, ofwel 10 liter water op elke vierkante meter. Dat is een hoop hoor. De wind waait uit het zuiden tot zuidwest en is overwegend overlandmatig matig van kracht. Zeer vrij krachtig. En de temperatuur daalt niet verder dan 12 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook regelmatig weer buien. Deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De wind waait uit het noordwesten over landmatig tot vrij krachtig. En de zee is hier krachtig met een kracht van 6. De temperatuur stijgt dan naar 14 à 15 graden. Zondagavond en maandagnacht is het wisselend bewolkt. En dan valt er wederom weer een enkele bui. De noordwestelijke wind neemt langzaam iets in kracht af. En de temperatuur daalt dan ongeveer naar 10 graden. Maandag blijft het droog en schijnt af en toe de zon. De wind waait uit het noorden tot het noordwesten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt dan in de middag naar 16 graden. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft gelukkig droog en het koelt af naar ongeveer 9 graden.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 I was the one that made you happy. I was the one that is the pain. But I'm the reason that you cry now. My own tears get about the Sacrifice me. You can sacrifice me. You can set me. Free. deep you took me on a trip baby I shared your wildest dreams and more You tell me to express my feelings too be who you wanna. You can be who you wanna be. mooi nummer van Anouk Sacrifice Me. En dan de die met happy Song. Achbanen met loopings aanwe zijn aanwezig in iedere attractiepark. Waterparken met glijbanen waarin bezoekers een looping maken komen, steeds, euh, komen nog steeds minder vaak voor. Deze zomer opent in Noah's Ark Waterpark in de Verenigde, Park, in de Verenigde Staten Amerikaanse waterglijbaan met een looping. Nou, hoe werkt dit nou precies? Nou, dat vraag ik me dus ook af. Een glijder kan pas in de waterglijbaan als het trapdeurtje opent. Dit gebeurt pas wanneer er genoeg water in de glijbaan is en als de vorige glijder de glijbaan heeft verlaten. Een steile daling zorgt ervoor dat glijders een snelheid bereiken van rond de 50 km per uur. Genoeg snelheid om de looping te passeren. Nou, wie niet genoeg snelheid heeft, haalt de looping niet en zal terugleiden. Deze ongelukkigen kunnen dan via een noodluik de glijbaan verlaten. Maar de kans dat iemand de looping niet haalt, is wel geteld 1%. Zul je zien als ik erin ga, dat ik juist die 1% die keer ben. Uh, omdat de looping niet helemaal verticaal is, zal de glijder ook nooit van het plafond naar beneden kunnen vallen. De snelste glijders glijden hoog langs de rechterwand van de glijbaan. De waterglijbaan in Noah's Ark Waterpark is niet de eerste waterglijbaan in de Verenigde Staten. In de jaren 80 van de vorige eeuw opende in Action Park een waterglijbaan met een de looping. Deze attractie werd weer snel gesloten in verband met de veiligheid. Crash dummies kwamen niet veilig uit de attractie. Kinderen liepen bloedneuzen en rugschade op. En ja, geloof het of niet... Er zat ooit zelfs een glijder vast in de looping. Ik zou denken, dan val je naar beneden. Dan wordt daar de zwaartekracht even omgedraaid en dan blijf je gewoon vastzitten bovenin. Of het is gewoon met een karretje dan dat een beetje water eromheen zit, dus dat je wel nat wordt. Ik weet niet hoe dat gaat. Die in de jaren tachtig, maar deze gaat blijkt wel leuk te zijn. Nou, de Griekse premier George Penneru keek deze week lelijk op zijn neus. Uh, lelijk op zijn neus toen zijn thuistelefoon het plotseling niet meer deed. Wat bleek, hij was afgesloten wegens vanbetaling. Maar de monteurs hadden de verkeerde te pakken. Dat meldde persbureau Reuters. Monteurs van het Griekse nationale telefoonsbedrijf OTI waren erop uit. Gestuurd om een vanbetalende klant af te sluiten. De stapel onbetaalde rekeningen was simpelweg te hoog geworden... maar in een ironische speling van het lot werd niet de wanbetaler, maar de Griekse premier, wiens regering een enorm berg schulden moet afbetalen... pardoes afgesloten. De telefoonmaatschappij is voor 20% in handen van de staat. Nou, toen het bedrijf de fout ontdekte schreef men direct een excuusbrief naar de premier... en werd de verbinding weer hersteld. Een mooi nummer van de uh, Bloodhound Gang is dit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 Fucker burn Yo yo this hard for ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no I'm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 Fucker. The music will fight. Een Blokje rock, even een klein blokje Heerlijk is dat Even alle agressie eruit, even al jouw Gevoelens, en emoties, gewoon in één keer Womp, weg de deur uit En dan kunnen we lekker frisse start beginnen Want, over zes minuten Ja Ik Heb je al wat Jan Vos op Harms op de radio? Zal je dit nummer niet horen Limbiscuit was dat met My Generation De voordeel, Red chili peppers met scar tissue En de voordeel, Bloodhound Gang Met fire, water, burn the roof is on fire ja, kijk eens. Wat... De redactie is hier zo druk bezig. Ik kom net weer helemaal de studio binnen gedenderd. Dit moet ik je even voorlezen. Nou oké, okay, dan gaan we dat doen. Want een Australische baby is op een miracleuze wijze aan de dood ontsnapt. Ja, dat gebeurt wel vaker. Nee, het 15 maanden oude jongetje stond met zijn oma op het station in Melbourne te wachten op de trein. Dat gebeurt er ook al vaker. Nou, toen zijn oma even niet opletten, dat gebeurde ook vaker. Rolde de buggy van het kind onder de aanrijdende trein, dat gebeurt niet vaker. Dankzij de snelle reactie van de machinist liep de baby slechts enkele schaafwondjes op. Het voorval werd vastgelegd door een bewakingscamera op het station. En er staat ook een filmpje van bij, maar die ga ik even niet bekijken. Want dat vind ik weer een beetje luguber, zeg maar zo, hè. Uh, ja. Weet je wat ik ga doen?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 Dus is wel raar, dan draai je even de balans naar links... en dan krijg ik het allemaal in mijn rechterkoptelefoon te pakken. Heel merkwaardig allemaal. Uh, goed, wat ga ik vertellen? Nou, ik ga vertellen dat dag 149 in 2010 voor de Boulevard erop zit. Dat betekent nog 216 dagen gaan. Maakt het nog steeds zaterdag 29 mei 2010. En is dan weer de 21 ste editie van dit jaar. Oftewel, week 21. Zo de naar de klok van twee hoor je Rob van der Velden en uh, de fabulous Mr. Fox... We hebben hier zo'n kleine elf poppetjes staan. Dat is zijn uh, voedenpoppetje. Er gaan leuke dingen mee gebeuren. Ik zeg tot volgende week bij de Muziekboulevard ben ik weer terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Deze gaan dit jaar naar onder andere het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Australië Gareth Evans. Minister Verhagen prees hem vanwege zijn stelling dat interventie is toegestaan wanneer een land niet in staat is om volkerenmoord te voorkomen. Die conclusie is nu algemeen aanvaard, zei Verhagen.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 D66-leider Pechtold vindt dat het nieuwe kabinet binnen honderd dagen een plan op tafel moet leggen voor onderwijs. Dat moet Nederland terugbrengen in de top vijf van de wereld, zei Pechtold vanochtend bij Troskamer Breed. Pechtold wil dat de uitval op het VMBO wordt teruggedrongen, dat leerlingen meer les krijgen en meer kansen om door te stromen naar een hogere opleiding. Een stelselwijziging is wat Pechtold betreft niet nodig. In Guatemala en Midden-Amerika zijn minstens 1700 mensen geëvacueerd vanwege de uitbarsting van een vulkaan bij Guatemala stad. Zo'n 100 woningen zijn verwoest door lava en rotsbrokken. Er zijn zeker twee doden en zestig gewonden gevallen. Korte tijd later kwam een vulkaan in het Zuid-Amerikaanse Ecuador tot uitbarsting. Een aantal dorpen is daar geëvacueerd. In Thailand is het nachtelijk uitgaansverbod voor Bangkok en een aantal provincies opgeheven. De avondklok werd ingesteld op 19 mei, toen het leger met geweld een einde maakte aan wekenlange protesten van de oppositie. Daarop braken rellen uit in Bangkok en in steden in het noorden van Thailand. Bij het politieke geweld zijn zeker 85 mensen om het leven gekomen en 2000 gewond geraakt.